Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask vraaguur van vrijdag 27 juni 2014. Dit vraaguur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar i ask apenstaartje Wilt u meedoen aan het vraaguur? Ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask een goedemiddag, het is weer tijd voor de IASK Vraaguur. Uh, vandaag is de 27 juli. even kijken, juni, sorry. Uh, en wat gaan we vandaag bespreken? We beginnen met een aantal vragen. Vragen die naar IASK gestuurd zijn, uh, die heb ik niet. Dus die kan ik ook niet beantwoorden. Ik heb wel een paar, of niet, ik heb één vraag van een cliënt. Dus die wilde ik graag bespreken. Daarnaast wilde ik ook graag weten of jullie misschien een aantal vragen hadden. Um, dan gaan wij bespreken vandaag. Uh, ik heb drie appjes volgens mij. Uh, dat was Nieuwsuur, die Astrid vorige week heeft uh, gemeld. Uh, dan hebben we de Luisterbieb wil ik toch nog eens een keertje bespreken. Audioboel wil ik bespreken. En een tip voor de notities wil ik bespreken. Dus dat zijn de dingen die ik op het programma heb gezet. Als je zelf ook een app hebt die zegt van nou die wil ik graag horen of daar wil ik wat over vertellen. Uh, laat het mij weten, anders wordt het een beetje een bodeloop voor mij en dat uh, is ook niet altijd uh, even fijn. Dus ik ga even loslaten en uh, breek los. Oké, okay, nou het blijft stil aan de overkant zeg ik dan maar even. Uh, Astrid, uh, heb jij niet zin om jouw nieuwsuur uh, te bespreken? Is dat niet een idee dat jij die eens aanpakt vandaag? Of is dit nou wel een beetje de stand te peen dat je dat uh, zou kunnen of willen doen? Nou, Astrid is opeens verdwenen, dus dat schiet niet op. Uh, allereerst, ik ga wel eens beginnen met een vraag. Dit is een vraag van een cliënt van mij. Die, uh, we, zaten, we waren samen aan het kijken op de safari, op internet. En daar maken we gebruik van de uh, onderdeelkiezer. En we doen het met de toetsenbord... En wat het geval was, was dat er soms, of eigenlijk niet soms, heel vaak het geval was, was dat de invoer in het zoekveld niet ging met het toetsenbord. Toen moesten we Safari helemaal afsluiten en als we het dan opnieuw gingen doen, dan kon je in één keer weer wel invoeren. Um, ik wilde eigenlijk weten of er mensen zijn die daar ook last van hebben. Dus je gebruikt Safari in combinatie met je toetsenbord... En je maakt gebruik van de onderdeelkiezer, je probeert wat in het zoekvakje in te vullen en vervolgens komt er geen letter in. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Blijkbaar heeft niemand anders er last van of uh, zijn er geen gebruikers van toetsenbord en uh, internetcombi. Uh, um, ik ga door naar de onderwerpen van vandaag. Ik pak als allereerst maar eens even het nieuwsuur op. Astrid, ik zie dat je er weer bent. Um, ik zou zeggen, vul mij aan als ik wat vergeet. Ik ga proberen mijn best te doen om Nieuwsuur te laten horen. Ik heb voor vandaag uh, de uh, iPhone er maar bij gepakt. En wat ik ga doen is Nieuwsuur. Nieuwsuur is van NTR NOS volgens mij. Uh, een appje die ze volgens mij hebben vernieuwd. Want... Maar dat weet ik niet zeker. Ehm... Um... Nieuwsuur, dat is iets wat uitgezonden wordt om 10 uur elke dag, volgens mij. En uh, ik ga er eens even naartoe. Nieuwsuur. Nou, spellen. N-I-E-U-W-S-U-U-R. Ik dubbeltik. Nieuwsuur. dubbel. Nieuwsuur. O. Oké, okay, hij begint met de O. En de O is eigenlijk het menu-knopje, uh, of de menu een nieuwe knop. Dus het is wel handig om die misschien te gaan labelen uh, met het herlabelen van uh, of het hernoemen van je, van je label. Um, ik veeg even door. Ja, dit had ik dus ook vanmorgen. het niet geschotst om vertrouwelijkheid. Dat ik het dus niet doorheen kan uh, vegen. En ik weet niet waarom die dat dan oh. nu niet doet. Misschien omdat hij nog aan het laden is. Ik ga het nog een keertje proberen. Ik kan er niet Veeg er weer niet netjes doorheen. Mm. Okay. Nu wel. Uh, dat wilde ik, uh, als dit uh, jij gebruikt om als het goed is, wilde ik eens horen of jij er ook last van hebt. Wat er gebeurt is dat ik dan dat opeens de tekstjes eronder zeg maar niet toegankelijk zijn, doordat ik er niet doorheen kan vegen. Of ik kan mijn vinger erop zetten en dan doet hij ook niks. Um. Wat ik hier heb, deze pagina die ik nu voor mijn neus heb. Linksbovenin zit de menuknop. Dan heb ik een koptekst die hij niet uitspreekt op dit moment. Ik weet niet hoe het is op een ander moment. Dan daaronder krijg ik een balkje met een aantal datums. Woensdag 25 juni verticale lijn. Nou, daar was ik dus niet gekomen als ik ging vegen. Ik heb nu gewoon mijn vinger neergezet. Ongeveer uh, nou, uh, iets onder de menuknop, onder de linker menuknop. En daar staat woensdag 25 juni... ...donderdag 26 juni, verticale lijn... ...26 juni... ...vandaag... ...en vandaag. Nou, die vandaag is natuurlijk zichtbaar... ...maar als ik die vandaag. niet zichtbaar heb, dan kan ik daar op dubbel tikken. Maar je hoort dat ik nu weer niet kan doorvegen. Ik ...kan wel terugvegen, maar niet... ...doorvegen. Dus ik ga mijn vinger maar weer in beeld zetten. Zindelijke vondst confronteert Ierland. Wat gebeurde er met de kinderen van gevallen vrouwen in Ierland? In het plaatsje is een ontdekking gedaan. Een ontdekking die de confronteert met de duistere verleden. Uh, hij is ergens halverwege gaan staan. Uh, blijkbaar doordat ik wat heb aangeraakt op 22 juni. Maar ik ga kijken of hij wat doet als ik ga schuiven. Donderdag 26 juni. Op, hij pakt hem netjes bovenin. Kamerlid geschorst om vertrouwelijkheid. GroenLinks Kamerlid Linda Voortman is voor een maand geschorst... omdat ze vertrouwelijke stukken heeft besproken. Maar niet met de pers, zegt haar fractievoorzitter van OJRIC. Oké, okay, dit is eigenlijk een kleine samenvatting of een klein stukje van, van het gehele artikel. En, en nu wil ik het hele artikel lezen en dan zou ik er op dubbel kunnen tikken. Kamerlid geschorst om vertrouwelijkheid. GroenLinks-kamerlid Linda Voortman is voor een maand geschorst omdat ze vertrouwelijke stukken heeft besproken. Maar niet met de pers, zegt haar fractievoorzitter van Royerik. Dit uh, lukte mij vanmorgen niet. Uh, nu in één keer weer wel. Ik, ik vind het een beetje een ups and downs Vrijf, ding. Ik ga hem weer even... Uh, Bovenin zetten. 50. 84% batterie alarm. En. Hij geeft hier een N, en dat is eigenlijk de terugknop. Linksbovenin. bovenin. Lukas Immetro president Poetin. Donderdag 26 juni. Kamerlid Jonker Juncker wordt het toch. Niemand. Tijd voor zacht en Als ik hier weer doorheen straat, veeg. Ik wil meewerken aan het strenge softdrugsbeleid van minister Opstelten. Als ik hier weer doorheen veeg, dan uh, hoor ik zeg maar uh, eigenlijk het vorige scherm en niet dit scherm. Ik ga proberen of hij het anders kan aanpakken als ik gewoon mijn vinger neerzet. Video verticale lijn. Die zet ik even halverwege het beeld en dan hoor ik video. Artikel. En als ik weer doorveeg, dan pakt hij nu wel deze bladzijde en hoor ik artikel. Je kunt hier weer kiezen uit of je het artikel wil lezen of een videootje ervan wilt zien. Hij staat standaard op artikel, dus daar ga ik nu doorheen vegen. Kamerlidgesfort om vertrouwelijkheid. GroenLinks heeft ja. Linda hier krijg ik dus het hele. over de sollicitatieprocedure. Hier krijg ik dus het hele. over het, het, het uitgebreide artikel. Ik ga even op uh, video drukken. Video verticale lijn. Video verticale lijn. Vervolgens uh, verandert wat eigenlijk in onderhelft van mijn. Uh, van mijn scherm. Ik ga proberen er doorheen te vergen kijken of ik er kom. Artikel. woensdag 25 juni verticale lijn? Donderdag 26 juni verticale lijn. Vandaag? Nee, wat hij weer doet is dat hij bovenin begint. Ik ga maar weer gewoon mijn vinger neerzetten halver uh, onder, hey, onderhand. Of vanuit onderhand. Morgen staat een man voor de rechter die onderhandelt. een man dat tot zo hebben afgepest. Ja, in GroenLinks heeft kamerlid Linda voor man voor een nou, man. ik vind dit niet echt toegankelijk. Oh, de over de sollicitatie. Ik uh, zet nu mijn vinger aan de rechterkant. Hey, het, de internet stalker. En, de, en de, de, de video staat aan de linkerkant. En dan kan ik gewoon. Niet bijkomen. Misschien heeft Astrid daar een, een trucje op. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik ga even naar de terugknop. Ik zit weer in, uh, in het hoofdscherm. Ik pak even het menuknopje die linksbovenin zit. Ik zet mijn vinger even rechtsbovenin weer. Want de focus blijft... Uh, sorry, linksbovenin. Mijn focus blijft namelijk rechtsbovenin zitten. Kom. F, vuur. En dan zit ik in het menu. Nou, ik hoor hier Nieuwsuur. Als ik daarop dubbeltik, dat ga ik nu doen, krijg ik een nieuw scherm. En krijg ik waar ik net vandaan kom. Dus het beginscherm waar ik net was. Ik dubbeltik weer op nieuws linksbovenin. Ik tuk weer ergens linksbovenin. Om weer op de lijst te komen van het menulijstje. Ik kan hier uitzendingen bekijken van de NPO Nieuws. 4 en oh, nieuws Nieuws nu lijkt vanaf 22. Uh, ik kan live tv kijken, dus om 2, om 10 uur. H-weblogs. Ik kan een weblogs bekijken. I-over nieuwsuur. Over nieuwsuur. -achter. achter de schermen. Journalistieke code. d liedermuziek. C-instellingen. Nou, ik kijk nog even in de instellingen, want daar zit nog wel wat interessants. En grote nieuwsonderwerpen. Hij zet mij onderin, dus ik ga wel weer eens mijn vinger... ...linksbovenin zetten. Notificaties. Wanneer een nieuw artikel beschikbaar is. Ik kan hier allerlei notificaties aanzetten. Wanneer er een nieuw artikel beschikbaar is, kan ik een notificatie krijgen. Schakel. Vlak voor uitzending. Schakel. En, en bij grote nieuwsonderwerpen. Nou, dan kan ik de schakelaar voor dubbel tikken om hem aan te zetten. Ik ga weer naar linksbovenin. Kom. Als je dat doet. 1 of 3. Oh. Weer op de O, hè? dat is de, nieuwse, de menu knop. Ik zit weer in mijn lijstje. Nee, of niet. Uh, de weblogs had ik eigenlijk hetzelfde weblogs. probleem mee als wat ik net had bij het begin. Um, echt dat hij het soms wel doet, soms niet doet. Dan moet ik mijn zetten neerzetten. Uh, vegen gaat echt niet uh, van een laie dakje. Um, ik laat eventjes los om vraag om, uh, voor vragen. en In ieder geval Astrid voor uh, aanvullingen en misschien een tip hoe je er wel beter doorheen kunt. Nee hoor, mij gaat het ook even waardeloos. Ik, uh, ik, ik heb hem er nog wel op staan, maar uh, op deze manier hoef ik hem niet te gebruiken. heb ik geen zin in. Ik hoor hem ook bij uh, die menuonderwerpen. hoor ik hem lettertjes zeggen. Zou het zo zijn dat als je hem met een toetsenbord bedient, je met die lettertjes het betreffende menu item kunt uh, activeren? Je hoorde hem lettertjes noemen bij de onderdelen in de menu? Met menu inderdaad. Uh, ook uh, dat, dat, dat lettertje van je terugknopje verandert overigens ook als je het... Uh, dat wordt op een gegeven moment een O volgens mij. Die N, hè, die wordt een O als je het menu ingaat volgens mij. En ik hoorde hem ook bij elk menuonderwerp, Met name daar hoorde ik me steeds een lettertje of een cijfer zelfs een keer zeggen. Dus je zou bijna denken dat hij op die manier ook... ...met het toetsenbord enigszins bedienbaar wordt. Alhoewel het dan wel de vraag is of dat alleen uh, weer niet zou kunnen gelden voor VoiceOver, Want VoiceOver heeft natuurlijk zijn eigen interpretatie van toetsaanslagen... ...als je niet in de formuliermodus zit. Want dan gaat hij naar koppen of naar uh, nou ja, andere dingen. Formuliervelden bijvoorbeeld. De F zit er ook in als een van de keuzes, hoorde ik. Ik uh, loop er even doorheen, Bruno, want ik heb hem echt niet gehoord. 4, oké, okay. nieuws, Nieuwsuur lijkt vanaf 22. 22, dat is vanaf 22 uur. Dus dat staat er ook gewoon. Ah, nu hoor ik h weblog 4 a o nieuws Nieuwsuur. g uitzendingen F-nieuws-uur. Ja, je hebt gelijk, die heb ik niet eens gehoord. Kan je nagaan hoe ik luister? g 4 a w brug i nieuws uur Nee, ik, ik denk dat het. Uh, ik denk niet dat het met het met de bord, bord te maken heeft, maar ik zal het voor de volgende keer even checken of dat zo is. Uh, ik denk dat het gewoon uh, slecht gelabelde dingetjes zijn. Maar uh, laten we van positief uitgaan. <laughs> dus uh, laat mij het checken en dan uh, zeg ik daar volgende week uh, wat over. Uh, dankjewel Bruno. Zijn er nog meer vragen? Oké, okay, dan pakken we er weer een oude... Een oude uit de doos? Nee, een, do nou, een uit de oude doos. Zo moet je dat zeggen. De luisterbiep. We hebben er al een keer eerder naar gekeken. En toen was die echt niet toegankelijk. Um, ik wil hem toch nog eens bespreken. Ze hebben hem in ieder geval veranderd. Of dat nou zoveel beter is, ja, dat mogen jullie zelf uitmaken. Uh, daarnaast zou ik zeggen, ja, als je echt de uh, perfecte, of tenminste, ik ben nog steeds heel blij met uh, de Daisy Laser. Dat is gewoon de app om uh, boeken te lezen. Maar uh, ik wil deze ook wel eens proberen. En ik ga hem uh, laten horen hoe het werkt. Ik ga het eerste deel eventjes op het iPhone doen. Daar heb ik me niet aangemeld. En dan ga ik door op de iPad. Om, uh, omdat ik me daar wel heb aangemeld. Ik ben weer zo dom geweest om niet te weten hoe ik me heb aangemeld. En welk wachtwoord ik weer heb gebruikt. Vandaar dat het even in deze volgorde gaat. Even kijken. Dat um, is misschien ook wel weer eens eentje om op te halen. Ik weet niet of we het er wel eens over gehad hebben. Over de... Over de hoe noem je dat? Over de handschrift. Um, ik sta nu in mijn, op mijn iPad en eigenlijk bij een beginscherm. Ik zal hem even op beginscherm zetten. Beginscherm. beginscherm. En vervolgens kan ik twee of ik kan een heleboel dingen doen om iets te zoeken op mijn uh, iPhone. De meeste die, degene die ik het meest gebruik, is mijn drie vingers naar beneden vegen. Zoekveld. Dan krijg ik het zoekveld en dan kan ik invullen wat ik zoek, Annieer. Ik weet dat uh, Tom bijvoorbeeld het uh, leuk vindt om uh, de Siri te gebruiken. Dus hij drukt zijn home toets in en vervolgens zegt hij uh, welke app hij uh, uh, wil starten. Dus. Um, er is nog een andere optie. Ik weet niet of we het erover gehad hebben, maar ik dacht, laat ik hem maar weer eens bespreken. Dat is handschrift. Uh, handschrift is een instelling die in je rotor voorkomt. In je rotor was een beetje zo'n knopje losdraaien, zo'n rondbeweging maken op je scherm. Um, als je die niet vindt in je rotor op dit moment, dan moet je hem even in instellingen uh, onder algemeen, toegankelijkheid, voice-over, rotor. En daar moet je aanvinken dat je handschrift wil hebben. Nou, wat doet handschrift? Hij is hier bijvoorbeeld heel handig. Um, nou ja, helemaal handig vind ik het ook niet, want ik moet eerst nou, mijn rotor op, op denen, handschrift zetten. Op regels, volume, spreeksnelheid, worden. handschrift. Daar is handschrift. En uh, waar ging ik naar op zoek? Ik ging op zoek naar de luisterbiep. Oh, firups, liar. Ik heb nu een L gemaakt, dus ik uh, veeg gewoon met mijn vinger over het scherm. En ik uh, maak de letter L. Dat kan een gewone streep van uh, uh, boven naar beneden zijn. Of zo'n voetje erbij, dat maakt niet zoveel uit. Hij ziet het als een L. Hij zegt hoeveel apjes er nu zijn. In beeld gebeurt er niks. Hij zegt alleen maar hoeveel apjes er zijn met een L. Ik ga nu met twee vingers naar beneden vegen. drie recorder. En ik ga alle L'en door. Luister piep. kan nou, ik ben er al voorbij gelopen, dus ik veeg weer terug van beneden naar boven met twee vingers. Luisterbieb. En deze wil ik, ik dubbeltik. Luisterbieb openen. En daar is de luisterbiep. Nou, dat was eventjes over, even een tussendoortje voor uh, het handschrift uh, dingetje. De luisterbieb. Um, luisterbieb, knop. Als je hem opent, zit je eigenlijk direct in een menu'tje. Ik zet hem even bovenin. dit, menu. Knop. Menu. Dat... Uh, dat bovenbalkje waar het menu staat, die heeft eigenlijk twee tapjes, twee tabbladen, zo zou je het kunnen omschrijven. Het menu is het eerste tabblad filter. en filter is het tweede tabblad. Nou, filter houdt in dat je je lijsten kan zien en kan filteren op auteur, op uh, hoe, uh, hoe de... Nou ja, ik tik er even op, dan hoor je wat voor keuzes er zijn. Titel. Ik kan uh, filteren op titel, dus dan sorteert hij het op titel. Auteur. auteur. Lengte. Lengte. Knop. En de laatste rating. knop is rating. Oftewel, hoe uh, vinden mensen hem? Daar kan ik op filteren. Ik ga weer terug naar de menuknop. Geselecteerd menu. Uh, die filter, wat hij doet, trouwens als ik dat doe, is dat hij dan alles, uh, alle boeken in, uh, in, als ik hem bijvoorbeeld op auteur zet, dat hij het op alfabetische volgorde een lijstje eronder maakt. Ik sta weer op menu. Wat staat daarin? Ik veeg er even één keer door om alles te doorlopen. Klopt. Algemeen. Ja, die algemeen die zie ik in beeld niet staan. Maar hij loopt er wel langs. Hij doet voor de rest niks. Dus ik, dat is weer zo'n uh, ding dat ja, niet goed uh, weggewerkt is. Mijn bibliotheek. Mijn bibliotheek. Mijn bibliotheek, daar komen de boeken in die je gedownload hebt. Je kunt inderdaad downloaden boeken... Um, speler. De speler is dat je het kunt afspelen. In 7 Knop. Dit is de afspeelknop, ook niet echt goed gelabeld. Maar ja, uh, we hebben hem in praktijk ook niet echt nodig, dus dat valt weer mee. Welkomstboek. Welkomstboek. Nou, daar loop ik zo eventjes naar terug. Fictie. Dan krijg ik een koptekstje, fictie. En daaronder vind ik een aantal genres. Romans, luister hem voor je lijst. Romans, autobiografische roman. Spanning slash thriller Detectieve hoorspel. Ja, deze vond ik wel een interessant hoorspel Dus dacht, nou daar wil ik gelijk eens even kijken Ja, er staat dus geen enkele hoorspel onder Dus dat is nog een beetje jammer uh, ha, Ze zijn uh, beginnend, ze willen het vullen Maar uh, voorlopig staat er nog niet zoveel in Maar toch wel wat Korte verhalen Gedichten voor Volksvertelling 12 plus Kinderen 9 12 Kinderen 7 tot 9 Kinderen 4 plus Gedichten kinderen English suspense English novel. English kops non-fictie, context. We gaan bij de non-fictie, Koptext. Algemeen. Biologie, economie, filosofie, Kavane, geschiedenis, literatuurslash, religie, sociologielash, wetenschap, college kinderen, college jongerenfeer, English speeches. engels-biologie, de bibliotheek. Kopt. Over deze atlasvak. Nou, we als laatste over deze app en uh, frequently asked questions, oftewel veel gevraagde vragen. Uh, die brengt je bij een website en dan moet je eerst cookies aanvaarden. Dat is een beetje raar, want je moet op zoek naar een X-knopje om verder te kunnen en het verder te kunnen lezen. Ik ga hem weer even bovenin brengen. Ja, brengen. Dat doe ik gewoon door mijn vinger links bovenin te zetten op menu en er doorheen te vegen. En dan gaat eigenlijk die lijst weer helemaal naar boven en begint hij weer bovenin. Mijn bibliotheek. Um, ik ga even naar de welkomstboek. IC Menu, play. Welkomstboek. Ik dubbeltik op welkomstboek. BTTN Menu. Knop. Ik sta op de BTTN Menu, oftewel de button, de knop, menuknop. Menu. knop zit linksbovenin en daar staat hij nu ook. Dus dat doet hij goed. Ik veeg er even doorheen. Algemeen. Dat is de koptekst. Masterfurt, hoe vind ik een pintje die punt? Dit is de tekst van het boek die wij uh, hier uh, onder vinden. van. Wie heeft hem geschreven? Startlaarsteven. Oh. Inbrek, verticale lijn. Dit is even een scheidingsteken tussen de schrijver en de tijdsduur. Ter aanhoudende wacht. 045.05. Verticale lijn. 0.45. Nou, dat doorvegen doet hij ook start, prima. Document. of ik ben no. er gewoon niet goed in, dat kan ook. 2009. De datum, wanneer die geschreven is of uitgebracht is. 37 megabyte. 37 megabyte. Kom. Start luisterfragment. Dan kom ik op start luisterfragment. WTT en, start luisterfragment. Round play fragment. Start en eigenlijk start luisterfragment. voor start luisterfragment, ik dacht eerst van hier moet ik op dubbel tikken om te kunnen luisteren. Dat was niet zo. Ik moet even een veeg terug doen. Round play fragment. Knop. De round, mm -hmm. nou ja, in ieder geval een ronde knop. Die... Uh, dat is de afspeelknop om een stukje luisterfragment te luisteren. Dat ga ik zo doen. Ik veeg even door, want onderin zitten nog drie tablaatjes, of tenminste drie keuzes, drie knoppen. Startlaat, WTT en een bedrijf, grijs, knop. De links onderin, uh, dat is de informatieknop. Nou, je hoort al niet goed gelabeld. WTT en een bedrijf, right. grijs. Hij gaat nu aan de rechterkant staan. Daar zit een rechterknop en dat is de deelknop. Dus als je deze zou willen delen naar de Twitter of de Facebook of dat soort dingen meer, of wilde e-mailen e of berichten. WTT aan de middle. WTT en een IC-info. WTT en de download knop. Als ik doorvecht, dan hoor ik echt wat de knoppen. Uh, benoemt hij de knoppen echt? En, en dan hoorde je net IC-info. IC-info. WTT en met download. -knop. Download staat op de tweede positie, dus middenin. IC Share. Knop. En dit is de derde knop. Dus die hebben ze, als je er doorheen, loopt, er doorheen veegt, hebben ze hem, kom je hem twee keer tegen. En de, download knop. de download knop kom ik dadelijk weer op terug. Ik ga even terug. Knop. Naar start luisterfragment, fragment. Ik dubbeltik daarop. pas fragment. Hij blijft gewoon in hetzelfde scherm. En ik had bij me alle kaas en bitterballen. Want ik vind zelf alle kaas en bitterballen verschrikkelijk lekker. Hij blijft staan op de play-knop, oftewel de knop. En ik dubbeltik daar nog eens op. En hij stopt hem. Dat was even een luisterfragment. Als je het leuk vindt, kun je hem downloaden. Nou, ik ga weer even terug. Naar linksbovenin, naar de button. En nu ga ik eens even kijken uh, naar een boek. Ik ga even naar een uh, lijstje. Naar nou, dat lijstje weer in de menubork. Mijn Bibliotheek, Spelen. Welkomstboek. Spanning slash Romans luisteren voor je lijst. Ik pak even de eerste in de rij. Romans luisteren voor je lijst. Wat er gebeurt is als ik hier op dubbeltik is dat er eigenlijk een ruimte onder dit stukje vrij komt. En daar, krijg ik dan, daar worden die, uh, die boeken tussen gepropt. Zeg maar. En als ik dan ga vegen, dat gaat bij mij nog steeds niet jippie uh, maar uh, ik ga het doen. Ik ga even op dubbeltikken zodat hij hem uitklapt. Zeg maar. Romans luisteren voor je lijst. Ik ga er doorheen vegen. Ah, context. Hij staat op alfabetische volgorde zoals je hoort. Aanslag. Dus, verticale lijn. 6, 2. Verticale lijn. Oké. Hij zegt dus hoe, die, hoe de, de titel. Hij zegt wie het geschreven heeft en hoe lang het duurt. En uh, dan heeft hij nog een verticale lijn, oftewel de scheidingsteken. En dan heeft hij eigenlijk ook nog een aantal sterretjes aan. En dat krijg je niet te horen. Dat zijn de sterretjes om te zeggen van wat je ervan vindt. Um, ik kan op uh, eentje tikken. Nou, ik zal deze maar pakken. BTT en menu. Knop. Nu heb ik uh, uh, er eentje getikt. Ik zit in een nieuw scherm. Ik veeg er weer doorheen. Het is de koptekst. Aanslag, de, de titel. Aarie. Wie geschreven? Nou, het is dus eigenlijk precies hetzelfde schermpje wat ik net had om dat testboek, zeg maar, te bekijken. Of dat welkomstboek te bekijken. Hetzelfde principe. Wil ik gaan downloaden, ik dubbeltik op download, knop eigenlijk gelijk aan jouw thuisknop. En wat gebeurt er nu? Ik zit nu op, een, uh, op de iPhone en ik kom in een nieuw schermpje. Linksbovenin heb ik de terugknop en vervolgens krijg ik de keuze om te registreren of in te loggen. Nou, ga je inloggen, dan vul je je gebruikersnaam en wachtwoord in. Registreren. En anders van. moet je je registreren als je dit wilt downloaden. Nou, ik ga hem even zeggen. Om een boek te kunnen downloaden dient u zich eerst eenmalig te registreren. Heeft u zich reeds geregistreerd? Log dan in. Vulde met een ster, zijn verplicht. Nou, om een boek te downloaden moet je je dus registreren. Dat betekent niet dat je lid wordt van de bibliotheek. Dat hoeft ook niet. BDM. Ik zal even door het lijstje heen rennen zo. En dan zit hier wat opties. Er zit een optie, ik ben lid van de bibliotheek. Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden. Die lijkt me handig. Ik ontvang graag in voor- en aanbiedingen van de lokale bibliotheek en BNL via e-mail. Nou, dat zijn een aantal dingetjes die daarbij komen om te zeggen. Ik veeg door en dan hebben we de registreerknop. En kan ik registreren. Dus ik hoef nogmaals geen lid te zijn van de bibliotheek om dit te kunnen downloaden. Oké, ik druk even op de backknop, of nou ja, niet echt op de backknop. Ik ga even over naar mijn iPad. Daar heb ik gedownload. Wat ik uh, merkte, de app is gemaakt voor de iPhone en niet voor de iPad. En misschien is dat ook wel waarom het hier niet goed gaat. Als ik op de iPad een boek aanwijs of er doorheen loopt, dan uh, zegt hij cel nog iets. Speler, menu celboek. Zelfboek noemt hij dat. Dus hij noemt niet de boek zelf. Dus dat is een beetje lastig als je hem gaat gebruiken op de iPad. Menu Book. Ik pak even de... Degene die ik heb gedaan. Knop. Ik kom weer in dat veld of in dat scherm wat ik net had bij dat, uh, dat, dat, dat welkomstboek. Eigenlijk precies hetzelfde, alleen nu. Bibliotheek, Verticale Lijn Verticale Lijn Nou, dat is allemaal info, hè? Uh, de vorige en volgende, dat betekent dat je door de boeken heen kan snuffelen van de een naar de andere. BTT en. Speel luisterboek af. Nou, hier weer hetzelfde principe. Je denkt speel luisterboek af. Dat dat hetgene is waar je op moet dubbeldrukken. Nee, play, je veegt weer één terug van rechts naar links en daar staat de play-knop. Vervolgens hebben we onderin weer IC -info, de IC-info. Waar download lood stond, en verwijderen, staat nu verwijderen IC share, en rechts knop. zit weer uh, delen. Ik ga hem weer even speel, zetten. Speel luisterboek af. Nou, speel luisterboek af. Ja, een Knop. Ik dubbeltik op. Brengen in Nederland aan. 2 procent. Aanpasbaar. Aanpasbaar. De koffers verstopten ze onder haar bed. Volgens Indiërs de beste plek om waardevolle spullen te bewaren. Mijn moeder vertrouwde mij ooit toe. Inbrekers, Oké, okay, dit is dus uh, de player eigenlijk waar ja, je in terechtkomt. Hij gaat direct die op die de... de uh, Lijn staan waar je kunt zeggen dat je, je kunt skippen. Het bed van mijn moeder liggen, mijn vader ik ga er even doorheen de lopen. De lopen. Ik zet hem weer linksbovenin. Terwijl die op de achtergrond even doorbabbelt, maar dat mag van mij. De button inhoud, oftewel uh, dingen, daar krijg je allerlei hoofdstukken te zien. Daar kom ik zo op terug. Nou. 50 -50 -50 -50 -50 Dit is weer die info. 62% aanpasbaar. Deze eerste aanpasbare Acheel ding is de volume. Ik heb het volume iets harder gezet -50 -50 -50 nu. Nou, hier hoor je hoeveel er al gelezen is. Hoofdstuk 1 van 24. 5, 1, en hoeveel er nog gelezen moet worden. Pauze Knop. 5. Twee koffers. Nou, dit is het hoofdstuk twee koffers. 12% procent. aanpasbaar. Dan krijg ik hier de, de regelaar om af, of verder of terug te gaan in de boek. Control, 30 seconden. Knop. Hier kan ik 30 seconden terug. Control backward knop. Dit is uh, hoe noem je dat uh, terug? Uh, rewind. Hoe noem je dat in Nederland? Rewind in ieder geval. Control pauze. Knop. Terugspoelen. Dit is de pauzeknop. Control forward vooruit. knop. Vooruitspoelen. Control éénspel knop. En hier krijgen we uh, dat je kunt zeggen de snelheid waarop hij leest. Dus dat is ook ik ga wel lijken. weer leuk. De scheur van dode bederft men eten. Mijn vader bracht huis die Als ik uh, hier op dubbel tik. Control 1.5 speed, staat hij nu op anderhalve speed. Control-2 speed. En kan ik kan hem zelfs op. op de arm pachtig heeft en dan lichaam. Bestek hoe handig binnen het is hand. 2 speed zetten. Nou, dat vind ik wel weer leuk. Ik ga hem even op pauze zetten. Boink. Ik ga naar rechtsbovenin. Naar de inhoudknop. Ik dubbeltik daarop. Knop. Ik vergeet. en menu. Knop. Linksbovenin heb ik weer de menu-knop. Speler. Bladwijzers. Dan hoor ik bladwijzers. Oh, Dat heb ik net niet laten zien. Ik kan bladwijzers aanbrengen. Dat kan ik in dat vorige scherm waar ik net zat. Dat zit dan rechtsonderin. Inhoud. Ik zit nu in de inhoud en daar krijg ik alle hoofdstukken twee te horen. Twee koffers. De villa werd gekocht. Hoofdstuk 2. De laatste mond. Hoofdstuk 3. Geschenk van God. Hoofdstuk Het geluk is groot. Hoofdstuk 5. Nou, laten we die eens even pakken. Het geluk is groot. BTT en menu. Knap. En hij uh, sluit het hoofdstukkenmenu en hij zet mij direct op hoofdstuk 5. Ik zet hem even op pauzeren. Uh, onderin zitten nu nog steeds toetsen. C-info. Die link, de infotoets, als ik doorgeef, hoor ik hier de boekmark zitten. Die zit rechts onderin. En dan kan ik boekmarken. Ik dubbeltik om hier een boekmark te zetten. Dat doe je natuurlijk niet aan het begin van een hoofdstuk, maar waar je bent gebleven. Ik dubbeltik erop. BTT en hun bereid, Grijs. Een beetje lastig is dat hij zijn focus nog steeds onderin laat. Dus ik zet hem er even bovenin. Loopt er weer helemaal doorheen. het tekstveld. Totdat ik in het tekstveld terechtkom, ik dubbeltik erop. En ik zeg even. Hoofdletter T. E-E-S-T-T. Ik heb ingevuld test en ik ga naar de dan-knop. en u Dan verdwijnt mijn toetsenbordje, maar ik moet nog steeds de ok knop pakken. Die zit onderin ter hoogte van mijn thuisknop of iets naar links als ik hem wil verhuizen. Verwijderen. knop. Dit is de verwijderen knop. T en met oké, tik. En de OK-knop. OK ik druk op de OK-knop. OK bt Als ik weer naar de rechterbovenhoek ga. En de bladwijzer. Bladwijzers. bladwijzer test. Hoofdstuk 5.0.0.8. Dan hoor je dat ik een bladwijzer heb aangebracht. Nou, dit is wat ik wilde vertellen over de luifterbiep. Op zich dus wel een aardige app nu. Er mag nog wel wat aan gebeuren. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Het wordt een beetje monoloog nu. Ja, ik wou eigenlijk even zeggen dat hij ook al een keer bij Digivisie behandeld is deze. En ik denk dat hij wel ongeveer op, dezelfde, op hetzelfde uitkwamen. Dus het is, en wat ik zelf denk, ook alleen maar, maar ik denk wel dat dat niet zo heel onjuist en onwezenlijk is. Dat die app op een gegeven moment wel degelijk uitsluitend toegankelijk zal worden voor de mensen die lid zijn van de bibliotheek. Misschien dat er een aantal vrije boeken beschikbaar blijft, maar de bedoeling is natuurlijk wel, want uh, dat, uh, dat zou uh, heel raar zijn als het niet zo was, dat niet iedereen zomaar die boeken gratis kan gaan beluisteren. Want, want uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk uh, voor de uitgevers uh, is dat, uh, is het klaar van luisterboeken. Dus daar geloof ik helemaal niks van dat dat gaat gebeuren. Nee, dat is een goede aanvulling, Bruno. Uh, ja, het is een plan om inderdaad een aantal boeken uh, vrij te laten blijven. Je moet even kijken, bij het registreren kun je de geboortedatum niet invullen. Maar dat hoeft ook niet, je kan ook zonder geboortedatum. Hij heeft nog een raar ding... Als je hem uh, snel laat afspelen bij elk nieuw hoofdstuk, dan begint hij weer langzaam. Bij mij moet het altijd vlug en dan kan hij twee keer de snelheid en uh, bij een nieuw hoofdstuk is hij dan weer gewoon langzaam. Maar verder doet hij het uh, goed. Dankjewel Alwin, uh, een mooie aanvulling. Bruno, je wilde nog wat zeggen? Ja, ik vroeg me even af of jij, vond, uh, of jij vindt dat hij voor of juist nadelen heeft boven de Daisy app. Want zolang wij natuurlijk uh, in het gelukkige bezit van de Daisy app uh, zijn, uh, daar blijft hij natuurlijk ver uit. Te, te prefereren, want uiteindelijk zal deze misschien wel ooit met heel veel boeken gevuld worden, maar voorlopig uh, is dat natuurlijk nog niet uh, het geval en zal de Daisy app er uh, sowieso uh, veel meer hebben. Nee, de Daisy lezer springt hier echt bovenuit. Uh, wat ik al zei, er mag zeker wel wat gebeuren qua uh, het labelen van knoppen, uh, ook het, door, de, door het menu lopen om een, een boek te kiezen, dat gaat echt niet... Uh, echt makkelijk zeg maar, de focus verspringt. Nou ja, ze mogen er echt wel wat aan doen als ze dit goed willen gaan gebruiken, maar ik denk dat het een goede start is. Het ziet er een stuk simpeler uit en hij doet het beter dan de vorige versie. Dus ze maken vooruitgang, maar nee hoor, verdoet zeker niet aan de daisy laser. Daar, ja, dat vind ik echt een van de betere apps die sowieso in Appland bestaan ook al. Ja is het dan, voor, ik bedoel, uh, te zeggen gewoon over het algemeen ook hoe het ingedeeld is en hoe het gemaakt is. En Alwin, dat ben je vast met mij eens, uh, neem ik aan. Gezienlijk ja, zeker, nee, nee, het is leuk voor nee. maar het haalt. Nou, dat is weer uh, handig, ze is eruit ge... ge uh, nou ja, ze is eruit. Um, Oké, okay, ik ga even verder. Uh, nou ja, ze sloot sluit eigenlijk aan bij wat ik al zei. Uh. Um, dan hebben we nog een apje. Uh, ja, dat kan nog wel. Bij Audioboe. Audioboe, hoe schrijf je dat? A-U-D-I-O-B-O-O. Wat is het? Het is eigenlijk uh, sociaal netwerken met uh, audio. Het is uh, best een oud concept. Volgens mij al ergens uit 2009 of zo, als niet 2007. Um, inmiddels hebben we natuurlijk ook SoundCloud. Eigenlijk ongeveer hetzelfde principe. En steeds meer uh, sociale chatten, twitters en dat soort dingen meer. Die gaan ook uh, audio functies erbij doen. Uh, WhatsApp bijvoorbeeld doet het al. Nou ja. In ieder geval, Audioboo is audioboodschappen. Uh, je kunt er eigen podcastjes maken. Uh, mensen kunnen op je reageren. Dat kunnen ze doen op, uh, in de vorm van tekst. Dat kunnen ze doen in de vorm van een audiobestandje. Iedereen is vrij om een account aan te maken. Je krijgt er drie minuten per audioboe, oftewel per opname. Uh, vroeger was dat vijf minuten, maar dat hebben ze teruggeschroefd naar drie minuten. Je kunt natuurlijk meer kopen, dus als je uh, een abonnement neemt of als je Um, geld betaald kun je tot en met 30 minuten een uh, audiobestand opsturen. Er zit geen limiet aan, aan hoeveel je erop mag sturen, dus dat is wel weer handig. Nou, misschien dat het de volgende keer een keertje SoundCloud doet. SoundCloud uh, Cloud zit iets anders in elkaar ook qua dat hij geen limiet heeft op de 3 minuten, maar volgens mij mag je daar 2 uur um, gratis in ieder geval uploaden. Hier is dus geen upload, maar wel een limiet op hoe groot je bestand is in de audio. Ik denk dat iedereen het doet op zijn eigen manier. Maar ik vind nog steeds die drie vingers naar beneden vegen en dan mijn eerste letters invullen het makkelijkst. Audio. Beste zoekresultaat. Audio. 1100. Ik heb alvast een account aangemaakt. Gewoon om te testen. Er zitten... Wat ik nu ga bespreken is eigenlijk eventjes hoe het eruit ziet. En daarna wil ik er nog wel eventjes wat over zeggen hoe het een klein beetje werkt. Maar als je er meer over wil weten, dan uh, kan dat in een later tijdstip als dat zo is. Maar ik ga voorlopig in ieder geval eventjes de schermpjes doorlopen. Ik sta nu. Ik... Linksbovenin zit gelukkig weer een menuknop. Dus dat is fijn dat die plaats altijd hetzelfde blijft. Ik dubbeltik erop. Ik krijg een minuutje. Oftewel een lijstje met keuzes. Hij staat op zoek. Die zit bovenin. De zoek, dat zorgt ervoor dat ik een zoekveldje krijg. En daar kan invullen wat ik zou willen. Dan kan ik gewoon trefwoorden invullen. En dan gaat hij kijken in de audioboos. Uh, wat hij kan vinden. En daar kan je doorheen snuffelen. Ik veeg even door. Ik kan ook bladeren. Wat houdt dat in? Um, dat ik per genre kan bladeren. En kan inzien van wat er voor audioboes te volgen zijn. Gevolgde boes. Gevolgde boes, met andere woorden, wie volg ik? He, als ik een leuke boe vind van iemand dat ik denk van nou, daar wil ik wel meer boetjes van horen. Dan, uh, neem, dan kan ik die volgen. En die komen dan hieronder. Mi post. Mi post, oftewel my post. Uh, dat zijn mijn boetjes. Mi boord. Mijn boord is zeg maar een verzameling van uh, boetjes. wat. De downloads is, ik kan ook boos downloaden. Dus als ik denk dat het interessant is, kan ik ze ook offline beluisteren. Dus dat is wel prettig, hè? dat je zeg maar een podcast beluistert terwijl je niet online hoeft te zijn. Want dat is het eigenlijk: hè? boetjes zijn uh, podcasten. Contacten. Contacten. Uh, daar staan in degene die ik voor de rest, waar ik mee uh, ja, contact heb, zeg maar. Berichten. Ik kan berichten sturen, dus die vind ik hier, of berichten krijgen, dat zijn uh, privéberichtjes die je kan krijgen. My profile, oftewel, uh, wat er staat er voor mij ingevuld. Instellingen. Instellingen. Help. En een help. Nou, laat ik eerst maar eens naar instellingen kijken, vind ik altijd leuk om daar alvast te kijken. Foto's naar album opslaan. Schakelknop. Hij zet zijn focus onderin, dus ik zet hem weer even linksbovenin. Instellingen. Context. Accountnaam. Context. Actie milieus. Van het Kies je goed om te nou, je hoort hier alles over mijn accountnaam. Nou, ik kan hier aanzetten dat als ik een boel maak, dat er een kaartje te zien is waar de boel gemaakt is. Dus dat ze mijn locatie ook vastzetten, vind ik nooit een goed idee. Dus die staat lekker uit. data. Nou, dit heeft ermee te maken of je wil dat als je niet op de wifi zit, maar gewoon gebruik maakt van je mobiele data, of die er dan ook... Uh, actief bezig moet zijn. Nou, dat vind ik niet, dus die staat uit. Foto's naar album opslaan. Ja, je kunt bij iedere boek kun je een foto om om toevoegen. About context. Streef used. 0.0 megabyte. Nou, hier zie ik toch uh, dat hij zegt uh, hoeveel storage ik geused heb. Nou, ik weet niet of de, uh, nou Ja, volgens mij zit er echt geen limiet aan, maar uh, als dit er staat dan voelt dat wel alsof er een limiet is. Help. Terms and conditions. Nou, en twee opties. Ik ga naar terug naar het minuutje. Hoe maak ik nu een boe? Die post. Goed. Zoek. Laat hem die post. Ik ga even naar MyPost. dit tijd. Knop. Ik uh, zet mijzelf linksboven in weer op de menuknop, want hij zet zijn focus weer ergens halverwege. Die post. Context. Die post. Context. Test. Nou, dat is er al eentje die ik heb gemaakt. Als ik hier op dubbel tik, gaat hij hem afspelen. Knop Er zit links onderin zit de recordknop, oftewel het opnameknop. Als ik daarop dubbel tik, gaat hij opnemen. dat ga ik zo doen. Even badderen Even badden is degene die ik net voordat ik, nou ja, die heb ik het laatst beluisterd. En die staat dus naast de recordknop. Kun je ja, dat is degene die ik laatst heb geluisterd. Af, knop. En er staat ook een speelafknop achter, dus als ik die zou willen luisteren. Ik dubbeltik even op de speelafknop. Speel nou, je hoort dat hij dat even badderen afspeelt, dus diegene die ik het laatst heb geluisterd. Wil ik mijn eigen boer luisteren, dan ga ik dus echt op mijn uh, boetje staan speel en speel ik dubbeltik erop. De test, hij blijft op hetzelfde scherm. Twee, twee, twee. En hij speelt hem gewoon af. Nou, het was een hele korte. Dus vandaar dat je hem ook kort hoorde. Ik euh, pak even de recordknop links onderin. Dat is eigenlijk de plek waar hij altijd zit. Links onderin. Tenminste in Audioboek. Je hoort dat ik in een nieuw scherm kom. Linksboven in de closeknop. Publiceer knop. Rechts in de publiceer knop. Speel af. Grijs. De speelknop 0% grijs aanpasbaar. 0 seconden of 10 minuten en 0 seconden. Nou, ik weet niet, maar hier staat echt weer dat het 10 minuten zijn in plaats van 3 minuten. Hmm, oké. Okay. Ik geef allemaal verkeerde informatie blijkbaar. Startopname knop. En hier vind ik de recordknop, oftewel startopnameknop um, Als ik daarop tik Attentie, audio door wil toegang tot de microfoon. Nou, dat is altijd zo als je uh, appjes gebruikt waar de microfoon voor nodig is, dan moet je hier eerst toegang toe geven. Ik dubbeltik erop. En uh, nu babbel ik even wat weg. En uh, als ik klaar ben, dan ben ik benieuwd als ik even dubbeltik... Ja. Dan gaat hij hem pauzeren. Dus ik dubbeltikte er zonder dat ik uh, er doorheen veegde om uh, weer een uh, focus te krijgen... En uh, hij staat nu op pauzeren. Als ik weer dubbel tik, dan hervat hij het weer. Ik dubbeltik weer even. En nu gaat hij weer verder met waar hij mee bezig was. Nou, ik heb zo wel weer ongeveer bijna 10 minuten volgesproken. Nee, niet echt. Maar ik pauzeer hem weer. En nu ga ik naar rechtsboven in. Um, ik kan hier nog allerlei dingen doen om hem bij te knippen en dat soort dingen meer. Maar dat laat ik maar even voor wat het is. Ik ga naar rechtsboven in. Ik dubbeltik op publiceren. Terug. Terugknop. Ik kom in een nieuwe scherm. Linksboven in de terugknop. Upload. Knop. Rechtsboven in de uploadknop. Titel. Ik Text kan veld. hier een titel ingeven. Ik dubbel om te bewerken. tekstveld. Of, of letter D. E, e. Nou, ik noem hem even. S. Test. D, D. Je. E, e. Vervolgens. E, Locatie Locaat. Textveld. Ik, ik, ik, ik, Naast ik het tekstje, testje heb ik de omschrijving. Ik, ik kan omschrijving. hier nog wat omschrijving. Een omschrijving van mijn testje geven en ik kan tekst toevoegen. Text dat doe je door middel van een hekje en dan een trefwoord erachter geven. Dat is als mensen gaan zoeken op een uh, trefwoord, hè? Foto toevoegen. Ik kan een foto toevoegen als ik dat zou foto willen. Ik kan zeggen tot welke categorie die behoort. Nou, dat ga ik eens even doen. Ik dubbeltik. 1 van 16, kies een onderdeel. 1 van 16, kies het. deze. Best. Dit is zo'n uh, zo rolletje wat je ook bij de agenda hebt, zeg maar. Dus je veegt uh, met je vinger omhoog en omlaag. Nou, waar zal het eens bij horen? Laten we het bij opzetten. Klaar, Rechtsboven. Ja, nee, dat is niet waar. Uh, als, ik weer op, als ik weer terugveeg, dus van links naar rechts... Van rechts naar links, sorry, dan kom ik er klaar tegen. En dan dubbel tik ik op. Voto toevoegen. En nu heb ik de categorie upload. toegevoegd. Klopt. Oftewel raar. Locatie. Locatie is uitgezet. Nou, dat klopt. Ik ga naar rechtsbovenin. Ik zeg upload. Klopt. post. Tot op Nou, en hij is toegevoegd. Ik sta nog steeds in mijn post. Dus upload. als ik hier doorheen upload. ga. je 33% had. Hoor ik dat testje nog 33% is upgeplakt, dus daar is die hard mee bezig. 3% upgelast. Test. Hoe detail? Test. Testje. Oké. Okay, en hij is klaar. Vrij omhoog of omlaag om een aangepaste bewerking te selecteren. En ik kan erop op dubbel tikken. Testje. Weer. En nu babbel ik even wat weg en als ik. Ik er weer op. Ik ga terug naar de menuknop linksbovenin. Tot de menu. Zoek. Ik ga eventjes uh, laten zien hoe de bladeren werkt katcris knop 2 van 3 bladeren linksboven in de menuknop bladeren tot die pakkentalverboude regel stond er reset geselecteerd via turret na de koptekst Kopt. zitten de drie katten of drie drie en uh, die pakt hij niet bladeren. maar dat kan ook weer aan bladeren. mijn vegen liggen nee dat ligt niet aan mijn vegen. dat ligt bladeren. gewoon Altext. dat hij die niet meepakt Geselecteerd. via turret viertje katcris en kanalen nou je kunt dus eh, hebben, uh, uh, uh, dat zijn gewoon eigenlijk drie categorieën waar het onder kan vallen. Je hebt, bij YouTube heb je dat bijvoorbeeld ook. Uh, kanalen betekent dat uh, hele bedrijf of bedrijven, of uh, nou zoals uh, Unicef of wat dan ook, die hebben daar uh, podcastjes onder staan. Categorie is, nou je hoorde net dat ik hem onder de categorie odd had gezet. Dus daar kan je de categorieën doorsnuffelen. Geselecteerd. En features ja, ja, ja, ja, ja, ja. is wat hun... Uh, ...zeg hire... maar wat het ja, meest wordt gebruikt. weet ik veel hoe je dat zegt. Ik uh, zet hem even op fietsjes Ik loop er doorheen. Bueno, K K nou Ik hoor hier dat uh, Dolly Parton talks about a clusterberry set. Nou ja, ik vind al deze dingen onder feature categories en, uh, nou, ja, en uh, categories en kanalen... Uh, ...vind ik meestal Engelstalige dingetjes. Ook op dit moment kan ik al een, uh, een ding opnemen. Dus links onderin zit nog steeds mijn uh, recordknopje. En naast het recordknopje zit de laatst afgeluisterde, die zit er ook nog eventjes onder. Dus dat onderbalkje blijft eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Ik ga even andere, op een andere manier hier doorheen. Ik zet Knop. er even een menu. Zoek. Zoek. Dingen en dan pak ik even zoek. Zoekveld, bewerkbaar. Tekenhouders. Nou, laat ik hier eens. Uh, pff, weet ik veel. B. Uh, B. L, L, I, I, N, N, D, D. Ik typ hierin blind, kijk of daar wat uitkomt. Pause, knop. Het klinkt in iets toetsen. Zo kom, op. kom ik door allerlei boetjes, maar dit zijn voornamelijk Engelstalige boetjes. En dus, ehm. Um, tot het menu. Ik ga weer even terug naar het zoekvakje. zoekveld. Ik wist even de tekst daarin. Ik zeg Nederlands. E D D e R L A N E D E S zoek. Pauze. Knop. En vervolgens heb ik hier. Maar we hebben toch een ruimteplan. Die holle Radio. Doe dit De gemakken van een boxpalet. Een heel heeft. lijstje van Nederlands talige dingetjes. Nou. Tot de menu. Ik zet hem weer even op menu. Ik pak even een uh, gevolgde boel. 14.06.26 CR Persoonlijk Pingles. Ik laat dat suggest. Ik heb op een aantal boetjes heb ik mij ge. Als ik. Ah, nou, dat moet ik even laten zien. Dat kan niet anders. Zoek. Um, als ik er een heb gevonden in de zoeker. Ik pak even in de bladeren. Laat ik Tolly Parton pakken. BBC Radio 2. Tolly Parton. Tolly Parton. Tolly Parton. Als ik daarop op dubbeltik ga, gaat hij natuurlijk afspelen, dat wil ik niet, ik wil toon detail. Als ik hier doorheen veeg, kan ik hem afspelen, ook alsnog, ik hoor waar het is. Ik kan hem delen, ik kan het uh, liken, ik kan het naar mijn boord toe, toe zetten. Radio 2, Tony Parton ongeveer vijf uur gelijk. Tony Parton tot, het ik kan een, uh, een uh, geschreven command of een, een gesproken uh, uh, command geven. Hoe noem je dat? Radio uh, 2. Uh. Ik pak even de Radio 2 BBC Radio. Dus degene die het heeft gemaakt, ik dubbeltik erop. Ik kom in een scherm waar ik zie wie de boos heeft gemaakt. Deze is van BBC Radio 2. Ik kreeg het doorheen. Afbeelding Radio 2. Ik kan radiostation Chris Evans, Jeremy Hier hoor je een klein beetje waar het over gaat. Ik kan hier zeggen dat ik deze wil gaan volgen. Dan komt hij dus in mijn boos. En dan zie ik als er nieuwe boetjes zijn, dan komt hij gewoon in mijn lijstje terecht. Ik kan een directe message sturen, oftewel een directe boodschap sturen. Ik hoor hoeveel boos ze hebben gemaakt, hoeveel boards, hoeveel favorieten ze hebben, hoeveel followers ze hebben en hoeveel ze zelf volgen. Nou, dat is een beetje het Twitter-idee, zeg maar. Hè? Uh, ik wil het hierbij laten. Ik hoop dat het ietsje duidelijker is. Um, nou ja, leuk als je podcastjes wil maken, of je het ze wil uitleggen. Of uh, een audioboodschap. Want je kunt deze audio-boost kun je ook uh, importeren in de bestaande blogs. Of als je een blog wil maken met audio, dan is dit ook een mooie keuze om te doen. Um, ja, ook voor Twitter, Facebook, dat soort dingen meer. Als je een gesproken berichtje wil invoeren, uh, is dit een uh, eenvoudige optie. Ik ga even loslaten voor vragen en aanvullingen en dat soort dingen meer. Oké, okay, ik uh, had gehoopt dat je tijdens het uh, dingen ook nog even op je scherm gekeken had. Ik heb je net even een berichtje gestuurd, dus misschien kan je die ook nog even laten horen. Is wel leuk. Ja, spreker, spreker, heb je het over hè? Um, nou ja, ik weet niet of jij hem, ik, ik heb hem wel gedownload en ik dacht ook, van, ja, dit, die hoort er eigenlijk ook bij. Uh, Bruno, als jij hem hebt en uh, je kan hem horen en laten horen en wat het verschil is en of het ook net zo simpel is, dan hoor ik het graag van jou. Oké, okay, ja, ik had er nog wat meer in gezet. Ik heb net even een privéberichtje naar je toegestuurd. En uh, ik heb dus ook inderdaad al wat van die audioboetjes gemaakt in het verleden en uh, later met Spreaker. Het lijkt er toch echt op alsof ze die opnametijd weer tot tien minuten hebben uitgebreid. Want dat zag ik toch net ook echt luid en duidelijk in beeld staan. Dus bekendelijk vond iedereen die, die, die drie minuten toch wel heel erg weinig. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik die andere ben gaan gebruiken, geloof ik. Ja, dat speaker, dat werkt allemaal wat anders... Uh, da, dat audioboel is echt bedoeld ook uh, om, op, tenminste, zo heb ik het ook een beetje opgevat. Ik heb het ook toen via de toenmalige abwijzer ontdekt. En het is een beetje bedoeld ook om, om, om leuke dingetjes te delen voor als je met uh, vakantie of ergens bent. Daarom is het ook wel interessant om die locatie er dan bij te zetten. We hebben het ook wel gedaan, dan zetten we er een fotootje bij en dan deed ik een verhaaltje van uh, wat we zo al gedaan hadden. En uh, nou ja, dat was best wel leuk. Ja, dat spreken, dat werkt net weer even anders. Daar, daar zou je dan ook even helemaal doorheen moeten lopen om dat, uh, om dat te, laten, te laten horen, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Dat spreken, dat werkt overigens, dat is echt bedoeld uh, om muziekprogramma's te uploaden. Dat kan... Via de computer wel, ook via op audioboel alhoewel daar heb je niet zoveel aan 10 minuten. Maar uh, ik ken ook iemand van het Digivisie clubje die dus dagelijks op Spreaker een, uh, een, uh, een uitzending uh, van ongeveer half uur online zet. En uh, dat is leuk, want dan kun je namelijk, maar dan moet ik zeggen ik heb eigenlijk geen muziek op mijn telefoon staan, op mijn iPhone. Maar dan kun je dus vanuit je iPhone muziekbibliotheek kun je ook muzieknummers uh, gebruiken. Die je dan dus klaarzet in een soort virtueel mengtafeltje. Kun je twee nummers kun je klaarzetten. Dus je moet zit tijdens die uitzending moet je dan, uh, nou het is in feite net als een disjopje die twee uh, draaitafeltjes tot zijn beschikking heeft. Vcd-spelertjes moet ik natuurlijk zeggen. Ja, of uh, digitale uh, dingen. Dan, dan heb je dus een, een, uh, zeg maar een, uh, een nummer klaarstaan. En terwijl dat speelt, uh, terwijl dus dat andere nummer speelt, zet je daar weer het volgende nummer klaar. Je kunt ook wat voorgebakken jingeltjes uitzenden. Volgens mij kun je die ook weer niet zelf toevoegen. Dus dan ben je ook weer afhankelijk van wat spreker presenteert. Je kunt, ja, je kunt de opname ook pauzeren, dat kan pas sinds kort. Dat kan bij Audioboer nu ook, zag ik. Want ik heb hem ook maar gauw weer eens even opgestart. En toen moest hij de bibliotheek updaten. Ja, dat is eigenlijk een beetje het verschil. De, de, die Spreaker, die, daar kun je dus ook gewoon een opname mee maken. Zoals je dat met Audioboer kunt. Gewoon alleen eventjes wat tekst inspreken. Dankjewel, Bruno. Uh, Spreaker, waar hij het over heeft, is S-P-R-E-A-K-E-R. -E en uh, ja, misschien, uh, nou, degene die het al gebruikt, uh, die, die jij kent, misschien kunnen we het eens uitnodigen om uh, er eens wat over te vertellen. Uh, maar ik denk dat jij al duidelijk bent geweest in wat er kan. Maar uh, inderdaad, de de schermpjes is uit te leggen, dus. Um, wat ik ook nog wilde zeggen, inderdaad, wat jij al aanhaalde, is uh, audioboe uh, Is op allerlei platformen te gebruiken. Dus of je nou een Android, een iPhone, een iPad, een uh, PC, een Mac of wat dan ook gebruikt. Je kunt overal een audioboe toevoegen. Um, bestaande, audio, bestaande audio kun je ook toevoegen. Dus als je een geluidsfragmentje wil, kan dat ook. Maar je... Dat toevoegen, dat is volgens mij niet van toepassing bij Audioboo. Inderdaad, wat jij zegt, van ik, wil twee, ik heb twee audiobestanden en die wil ik toevoegen. Dat kan dan niet. Dat zou je dus echt apart in elkaar moeten steken en dan moeten uploaden. Dus dat kan dan weer wel. Um, ja, mooie aanvulling. Dank je. Zijn er nog meer uh, audiospreaker dingetjes? Ik begrijp van jou dat het ook met Soundcloud kan. En dat uh, heb ik eigenlijk wel ooit een keer gedownload. Omdat er een keer iets was wat ik via Soundcloud moest afluisteren of zo. En toen heb ik hem maar even geïnstalleerd. Maar ik weet eigenlijk niet uh, wat die dan kwam in dit opzicht. Nou, ik denk dat het mooi is als we dus een spreaker uh, weer een keertje gaan bespreken. Dat we dan ook Soundcloud erbij nemen. Het zou een mooie combi zijn om die eens uh, te bespreken. Lijkt me een goed idee. Ik wil op zich dat uh, spreker wel een keer uh, die schermen doorlopen. Uh, dat uh, is geen probleem. Dat uh, wil ik best een keer uh, doen. Dan ben je bij deze aangenomen. Ik zou zeggen, studeer, nou ja, studeer hem in voor de volgende keer. Dan ga ik Zoutcloud uh, uh, uh, weer eventjes doorsnuffelen. En dan hebben wij in ieder geval samen al twee onderwerpen voor volgende week. Dankjewel. Ik weet op dit moment nog even niet zeker of ik er volgende week ben. Maar dat zal ik zo gauw mogelijk... Ja, ik luister eigenlijk een beetje zo alleen proviest. Als ik thuis ben, luister ik. En dat is vaak wel... Sorry, nou liep het knopje los. Dat is vaak wel zo, maar niet altijd. Dus, maar goed. Ik zal kijken of ik het volgende week kan doen. Maar pin me er niet op vast. Nee, doen we vooral niet. En, uh, ik zit net te bedenken... Ja, heel misschien dat ik er volgende week ook niet ben. Dus misschien moeten we het even opschuiven naar de andere week. Maar dan geldt dat vast... Ook weer denk ik, hè, Bruno. Dus uh, we, we stemmen wel af, komt wel goed. Oké, okay, dan uh, zijn we aangekomen bij de tips, trucs, leuke dingetjes en misschien uh, appjes die je denkt van nou, die wil ik besproken hebben of ik heb er een gevonden. Uh, ik laat de knop los en ik hoor graag van jullie. Ja, met Mike hier eventjes. Ja, het is geen truc, een truc of een truc of wat dan ook, maar het is meer een vraag, en namelijk deze. Uh, ik. Uh, hoe heet het? Ik heb van mijn schoonzoon heb ik een iPhone 4 gehad, dat is al nou, een half jaar geleden. En uh, toen hij heeft die, die iPhone 4 teruggezet naar de fabrieksinstellingen. En ik heb toen, ik had toen een, daarvoor een iPhone 3 GS. Dus ik heb daar die backup, backup teruggezet van de iPhone 3GS. Uh, alleen. Uh, dat ging allemaal prima, weet je wel, met uh, apps, uh, weet je wel, uh, gratis app downloaden, dus dat ging allemaal prima. Maar nu wilde ik er een kopen en dan kwam hij ineens om te kijken van ja. Je moet uh, de, de veiligheidsvragen beantwoorden en dat soort dingen. En als ik ook muziek die ik met die andere iPhone toen gekocht had, uh, wil hierop afspelen, dan zegt hij nee. Dat kan niet, omdat een andere gebruikers ID nog actief zou zijn of dus nu vraag ik mij af of ondanks dat die iPhone teruggezet is naar de fabrieksinstellingen dat die Apple ID van mijn schoonzoon ook nog steeds min of meer actief is in deze iPhone 4 die ik nu gebruik ik zou zeggen van niet ik zou zeggen dat die meer last heeft van je eigen account maar belangrijk is dat je even checkt welke Cloud erin gesteld staat. Dus of dat in ieder geval uitgezet is. Maar dat, dat doet hij bij. Als je terugzet naar fabrieksinstellingen, doet hij dat. Dus ik neem aan dat jouw Apple ID gewoon onder, onder, de, onder de Apple ID staat. Onder instellingen, cloud, dat soort dingen meer. Dus ik denk dat het meer te maken heeft met je eigen account. En die veiligheidsvragen, ja, dat, dat ben ik ook wel eens tegengekomen. Dat is heel lastig, want ik was al die vragen alweer vergeten. En dan is het nog lastiger om dat voor elkaar te krijgen, om dat weer goed te krijgen. Maar als je, dat, uh, als je die vragen gewoon één keer goed beantwoordt, dan krijg je daarna, krijg je dit lastige geval niet meer. Um, ik laat even los. Misschien zijn er anderen die wat willen aanvullen of... Uh... Ja, ik heb dit ook wel eens gehad inderdaad na het upgraden van het, uh, o, o, het uh, IOS. Volgens mij heeft het de laatste keer dat het IOS werd geüpgraded. en volgens mij liep jij daar toen ook tegen aan, uh, Nens... Uh, ...krijg je inderdaad die veiligheidsvragen. Dus ik denk dat als je die één keer goed beantwoord zou hebben... ...dat hij het dan wel zou moeten doen. Want dan weet hij weer dat je echt... ...en ik neem aan dat je ook met hetzelfde Apple ID hebt aangemeld... ...op de iPhone, als waar je al met je iPhone 3GS op zat. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Ja, dat klopt. Dat, dat moet je natuurlijk steeds doen. Ook met gratis apps, dan heeft hij er geen probleem mee. Alleen met kopen... Dan heeft hij er wel problemen mee, want dan komt hij met die uh, beveiligingsvragen. En ja, dat zeg ik, ik heb die toen wel een keer met mijn schoonzoon toen samen gedaan. Maar ja, oef, wat je dan gedaan hebt, ja, de meeste dingen die je wel eerlijk uh, ingevuld hebt, die weet je dan natuurlijk wel. Maar ik denk toch een heleboel dingen niet en zeker ook als het nog uh, misschien wel, uh, ik meen me ook te herinneren dat hij nou ook zei van ja, dit is niet zo'n sterk antwoord, dus dat er misschien... ...toen nog een vraagteken of een uitroepteken of wat er ook bijgezet is. En ja, dat weet je dan natuurlijk helemaal niet meer. Nee, en dat maakt het lastig. Bruno, sorry. Ja Nou, ik heb daar doen destijds, want je, mag, je moet volgens mij uit een aantal standaard geformuleerde vragen kiezen. Hè. En dat is ook wel handig. Ik weet dat een van mijn uh, vragen die ik daar bijvoorbeeld heb ingevuld... ...nou, die lijkt mij redelijk onkraakbaar. Wat was het telefoonnummer uit je jeugd? Nou, dat weet ik nog wel, want uh, toen had nog lang niet iedereen telefoon. Dus uh, ja, uh, dat, uh, dat is een van de vragen. Ik weet niet meer wat de tweede is. Maar als ik hem zie, dan weet ik wel vrij zeker dat ik daar uh, het goede antwoord uh, op weet. Ja, maar het lastige is ook uh, dat hij uh, één van de drie kiest. <lacht> nou, ik wist alle drie niet meer. En dan moet je dus uh, uh, dan moet je een proces in. Dat moet je melden bij Apple. Uh, en uh, die gaan dan een soort... Ja, die, die gaan dan iets... Uh, weet ik veel wat het was. Maar die gaan in ieder geval... Uh, kijken of jij wel degene bent die je bent, zeg maar. Dus uh, de, de, de, ze stuurde wat. Of, en daar moest ik dan direct op reageren. Ik moest ze bellen. Ik weet het allemaal niet. Het was uh, in ieder geval uh, niet handig. Dus ik dacht van, nou, de volgende keer vul ik die vraag gewoon, hup, in. En... Uh, dat heb ik nu dus ook gedaan en opgeschreven. Want uh, ik wil niet nog een keertje dit uh, ingewikkelde plan langs. Maar Mike, dat is eigenlijk uh, voor jou, denk ik, dan nu ook van toepassing. Als je geen antwoord hebt op die ene vraag die hun dan van een van de drie stellen stelt. Ja, dan kom je niet verder en krijg je dus altijd. Uh, uh, loop je eigenlijk hier altijd tegenaan. Ja, oké. Okay, want ik kan natuurlijk voorstellen dat hun dit natuurlijk uit uh, beveiligingsoverwegingen doen, maar. Um, om dit nou zo naar voren te brengen. Kijk, als iemand uh, een iPhone steelt bij iemand anders. En hij zet die gestolen iPhone terug naar de fabrieksinstellingen. Nou ja, goed, dan zou er voor diegene geen vuiltje meer aan de lucht zijn. Want er bestaat toch ook zoiets. Uh, ik weet niet of het trouwens bij de latere versies van de iPhone is. Dat je hem als het ware... Uh, uh, laten we zeggen, als die dan gestolen is of zo, dat iemand hem dan ook niet kan gebruiken of zo. En dan lijkt me dat na die fabrieksinstellingen en dat je dan een keer weer een nieuwe iPhone zou hebben, toch niet uh, echt een, een, een, een veilig iets uh, om, om van Apple, dan om dat zo te doen. Ja, natuurlijk is dat wel veilig, want jij moet nu gewoon eenmalig die vraag beantwoorden. Jouw probleem is dat je die vraag kwijt bent. Deze iPhone is niet bekend op jouw Apple ID. En dus is het juist een uitstekende beveiliging, want zolang jij die vraag niet beantwoordt, krijg je, je je spullen niet terug. Kijk, die, die Apple, dat kan inderdaad wel een gestolen iPhone zijn of een andere iPhone die jij voor het eerst aanmeldt op dat Apple ID. Want diegene heeft jouw wachtwoord gestolen, maar die heeft dus nog steeds niet jouw beveiligingsvraag. Dus feitelijk kan hij nog weinig met die, uh, met die iPhone. En dat is volgens mij toch een redelijk goede beveiliging. Al ben je er nu wel zelf uh, de diepe van. Ja, het is, het is dus niet zo dat een gestolen iPhone en iemand... Stel, ik stel een iPhone. Ik zal het nooit doen, maar goed, ik, ik stel een iPhone. En ik uh, meld me aan met mijn uh, Apple ID. En uh, ik weet mijn wachtwoorden. Dan zou ik gewoon weer een goede iPhone hebben. Nee, hey, want dan moet jij alsnog die veiligheidsvraag weer uh, gaan beantwoorden. Omdat die... IPhone, die gestolen iPhone ook nieuw is op jouw Apple ID. Net zo goed als deze iPhone die je van je schoonzoon hebt gehad. Stel je voor dat je die gestolen zou hebben. Dan heb je toch precies hetzelfde probleem. Hij is gewoon goed beveiligd. Volgens mij is het juist de beste beveiliging die je maar kunt bedenken. Want zolang jij die veiligheidsvraag niet beantwoordt, zal die iPhone nooit met dat Apple ID gekoppeld kunnen worden. En daar hebben ze nou juist die veiligheidsvraag voor bedacht. Een soort dubbele beveiliging van het wachtwoord weet je... Maar dus niet de veiligheidsvraag vooralsnog. En dat is jouw probleem. Zo gauw je die beantwoord doet hij het als een trein. Ja oké, okay. ik maak misschien een, een denkfout. Dat zou je dan eventjes kunnen zeggen dan. Maar dat we zeggen, ik heb gewoon dus een a, a, Apple ID met wachtwoord. En als ik er dan een steel dan ben ik natuurlijk wel zo slim om, om in ieder geval te zorgen dat ik die vragen wel kan beantwoorden. En als ik dat kan, dus op die gestolen iPhone mijn Apple ID en wachtwoord ingeven en mijn beveiligingsvragen goed beantwoorden dan heb ik gewoon dus weer op die manier toch die gestolen iPhone kan ik dan gewoon gebruiken toch? Dat klopt, dat kan. Maar als jij heel slim bent en je laat je iPhone uh, stelen uh, zonder... Uh, kijk, diegene kan als jij... Ja, dat kan inderdaad. Dan kan hij hem wel gebruiken. In die zin heb je gelijk. Dan, dan kun je gewoon uh, een iPhone altijd weer gebruiken als hij gestolen is. Als je hem op een I bestaand ID koppelt en je beantwoordt netjes die beveiligingsvragen. Nee, zo gezegd heb je gelijk. Maar ja goed, vooralsnog kun je deze dus even niet gebruiken omdat je je eigen beveiligingsvragen niet meer weet. Dus je kunt in feite nu je eerlijk gekregen iPhone niet met je eigen Apple ID koppelen. Ja en je moet dat natuurlijk met die iPhone doen dan, die, die vragen dan beantwoorden in ieder geval. Uiteraard, want die, die, dat Apple ID wil, dat zegt, ik heb een iPhone die ik niet ken. En als jij nou even braaf de, uh, de veiligheidsvraag beantwoordt op die iPhone, dan ken ik hem voortaan weer wel. En dan doe ik het weer uh, braaf voor. Ja, oké, okay, prima. Maar, uh, die, dat is helemaal waar. Maar, weet je, er was toch ook zoiets uh, dat je toch als je een iPhone hebt, dat je kan. Uh, ...iets kan instellen... ...en nogmaals, dat kan zijn met een, een latere iPhone... ...ik heb nou die 4, misschien dat het met de 4S dan gaat ofzo... ...maar dat je dan, als die dan eventueel gestolen zou worden... ...dat de eventuele er toch niks aan zou hebben... ...of uh, heb ik dat nu verkeerd? Ja, dat kan. Je kan er een, uh, een pincode op zetten... ...en daar kan je ook instellen dat die na 15 keer foute pincode gewist wordt... ...maar om hem, volgens mij kun je hem niet helemaal onbruikbaar uh, maken... Maar dat laatste kan in ieder geval wel zorgen dat behalve je iPhone ook je gegevens niet, niet stelen. Ik heb dat zelf wel ingesteld. Dat moest ook verplicht omdat ik hem ook op het mailsysteem van mijn werk heb aangesloten. En dan ben je dus verplicht om A. een wachtwoord, te, een toegangscode te gebruiken. En B. die optie in te stellen dat die na 15 keer fout helemaal gewist wordt. En ik kan hem zelfs via het netwerk van mijn werkgever uh, op afstand wissen of door de helpdesk laten wissen. Op het moment dat hij gestolen wordt ben ik dat ook verplicht te doen omdat hij dan uh, gewoon uh, ja, in ieder geval er allerlei vertrouwelijke gegevens uh, eraf zijn. Ja want het, uh, al zou ik nu, ik noem maar wat, ik ga nu naar de winkel en ik ga een nieuw iPhone uh, 5S kopen of wat dan ook. Uh, die is dan nog splintertje nieuw. Uh, die meld ik ook aan met mijn... Uh, Apple ID. Moet ik ook nog steeds die beveiligingsvragen beantwoorden? Inderdaad, daar kom je niet onderuit. Ja, oké. Okay. Nee, ja, goed, joh, dat is gewoon het probleem. Je, je doet het dan en... Uh, kijk, soms ben je zo... Uh, zo om dan gelijk de dingen op te schrijven. Want ja, je denkt, dat onthoud ik wel. Maar dat, dat is natuurlijk na nou, een half jaar gewoon niet meer zo. Maar goed. Hoe dan ook... We, het zal wel lukken een keer. Oké okay, Mike, succes ermee. Ja, nee, dus in ieder geval uh, bedankt. En uh, nou tot volgende week. En ja, ik, ik luister nu met de computer. Maar dat gaat toch wel stukken beter dan met de iPhone. Absoluut, we hadden het met Alwine ook weer. Uh, dat spraakje bleef weer lekker hangen. En ze werden weer uitgekinkeld. Het is echt vreselijk die iPhone app. Dat ze, dat ze zulke slechte apps durven maken. Maar ja, het is niet anders. Ja, misschien moeten ze maar weer eens een keertje gaan aanschrijven. Om te vragen hoe het ermee staat. Jullie betalen natuurlijk ook dik voor de service, dus daar mag je ook wat voor terug verwachten. Het minstens een fatsoenlijk werkende app. Ja, er is lang genoeg uh, problemen mee, dus uh, dat zou je in ieder geval wel verwachten. Nou ja, iets op mijn takenlijstje denk ik dan. Bert, ik zie dat je er ook nog bent. Heb je nog tijd gehad om wat te bekijken of helemaal niet? Of, uh... Ik heb wel even naar het lijstje gekeken, maar er kwamen deze week allerlei dingen weer tussendoor. Dat het, ik heb het wel even moeten doorschuiven. Ik hoop er komende week wat meer aandacht van te kunnen besteden. Want uh, ja, het is de vakantietijd en dan komt die met dit en dan komt die met dat. Dus uh, ik schuif er zo gaan mogelijk ook tussen. Want ik ben nu ook bezig met uh, andere hoortoestellen. Dus misschien wel eens aardig om te kijken. Ik heb ook uh, ergens een artikeltje gelezen over, dat was afgelopen woensdag in de App Store in Amsterdam, of de Apple Store is dat daar, op het Leidseplein. Er is een demonstratie geweest van de ReSound en van... Uh, Wordt die andere? Uh, nou, dat ben ik even kwijt. Dat zijn twee van die grote merken die hebben nu ook oortoestellen die via een Apple 5S of dat soort vergelijke apparaten getest kunnen worden. En ook gebruikt kunnen worden. En, uh, daar heb ik wel een contact mee gelegd, dus binnenkort hoop ik die apparatuur ook te kunnen bespreken. En er wat meer over te kunnen vertellen. Ik heb van Starkey, dat is ook Amerikaans merk, dat heb ik ook al iets gehad, maar dat was heel prematuur. Dat werkt een beetje met DTMF-tonen, dat vond ik erg simpel. heb Je een heel modern Apple-apparaat en de communicatie gaat met DTMF, dus dat vond ik een beetje raar. Maar dit schijnt allemaal wat hogere kwaliteit te zijn. Maar ik, als ik meer weet, dan laat ik ietsje weten, Nancy. Graag, dankjewel. En uh, take your time hoor, er, er zit geen haast achter. Uh, en ik ben inderdaad ook benieuwd naar die, naar die hoorapparaten, want uh, hoortoestellen. Uh, ik las inderdaad ook uh, nieuwtjes, dat uh, volgens mij inderdaad ook de App Store de, iets, of Apple, nee ja, Apple iets uit ging brengen. Nou ja, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dat samenwerkt met je iPhone, dus dat je ook geen uh, aparte apparaten meer nodig hebt om, uh, uh, nou ja, je kan hem op elkaar afstemmen, dus dat is mooi. Ik ben benieuwd, ben benieuwd. Dus uh, ik hoor graag van je, Bert. En wat natuurlijk wel weer zo is, dat die toestellen die met Apple kunnen samenwerken, dat zijn weer de duurdere uit het segment, die kosten 2.000 euro per stuk. Dus je zit ruim 4.000 à 5.000 euro handel vast en de verzekering betaalt er niets meer van. Want dat was vroeger wel zo, je was verzekerd voor een bepaald bedrag en gebruik je een duurdere. Dan kon dat, kon je het bedrag bijbetalen, maar in het kader van de bezuinigingen hebben ze nu zelf een aantal toestellen uitgezocht en Overal wat die leuke speeltjes aan vastzitten, is allemaal, uh, die range, dat is allemaal buiten uh, die range. Dat is allemaal voor 100% voor je eigen rekening. Ja, en ik ben op dit moment een beetje een bakkelijn met die jongens. Dus uh, misschien was het leuk om er eens wat over te vertellen. Nou, mij heb je in ieder geval als luisteraar. <laughs> ik ben benieuwd. Bruno, ik las net jouw stukje boven. Ik ga jou eens even opzoeken in de audioboes. En in Sprieker. Ik denk dat je mij zo aan kunt koppelen, want als je naar je privéberichten gaat, dan zul je al zien dat ik daar een berichtje naar je heb toegestuurd. En dan kan je waarschijnlijk vanuit dat bericht mij zo uh, volgen, want zo heb ik jou ook gevonden. Als ik naar Bartimaeus zoek in het zoekveld, dan krijg ik niet de Bartimaeus gebruiker, maar de enige boel te zien van uh, drie seconden of zo, die je toen nog had staan. Nu zal ik die andere uiteraard ook wel zien, maar... Uh, ja, dat uh, is wel leuk, die, uh, die, uh, die boertjes van mij. Uh, had je, dat had wel grappig geweest als je die als voorbeeld had kunnen laten horen. Maar dan hadden we dat even van tevoren, had ik dat moeten weten. Ik volg ook het voice-over-forum niet meer, want daar word ik helemaal gestoord van, van die honderden berichten die daar langskomen. Ik doe het maar met het uh, Digivisie-forum, dat is wat uh, rustiger van aard. En uh, daar lees je toch ook de meest interessante nieuwtjes wel. Ja, ik zie, uh, zie de audioboes ook gebruikt worden, zeg maar, voor uh, uh, vragen stellen en... Uh en mensen die daarop reageren. Tenminste, ik zag daar iets over, uh, ja, over, -over dikketjes en dat soort dingen meer. Dus het kan ook op een andere manier gebruikt worden. Ik ben uh, benieuwd. Ik zal je een, een boetje terugsturen of wat. dan ook. Uh. Oké, okay, helemaal. Wat ook, leuk, wat ook leuk is, is dat je er fotootjes bij kunt zetten. Hè. Dat heb ik toen in die vakantieboetjes ook wel gedaan. En dat ik maar ga steeds een fotootje maken van uh, waar we op dat moment waren. Want je kunt ze ook bewaren hè, offline, dat is ook grappig, want ik, dan hoef je niet uh, te uploaden met de data, je kan ze er gewoon bewaren en uh, als je dan in, uh, in uh, verbinding met het wifi netwerk komt en je staat hem weer, dan gaat hij ze uploaden, dus dat is ook wel leuk voor, uh, om een beetje kosten te besparen. De man van, uh, nee, de, de man van Duvel Radio uh, Alain, die begon ook met hele grappige boeltjes. Toen vond ik het eigenlijk wel grappig om dat te volgen. En die hield er nou twee dagen mee op. Want toen zag hij ineens dat zijn databundel uh, in Oostenrijk razendsnel opging. En uh, toen hebben we hem ook nooit meer teruggehoord. Het was wel jammer, maar ja, zo gaat dat. Ja, wel een leuk idee. Ik had het zelf nog niet bedacht, dat idee van een fotootje en daar dan inderdaad wat erbij te zeggen. Maar het is natuurlijk ook zo... Uh, want ik, ik heb nou naar jou bekeken, Dan moest ik moest met audioboe inloggen, maar dat is natuurlijk niet geldig als ik dat gewoon op, uh, op mijn blogger of op mijn uh, andere site neerzet. Dan mag iedereen ernaar luisteren, neem ik aan. Oh, oh, dit was een privébericht, ik, ik weet het al. Ja precies, dit is echt een privébericht, dat, uh, dat, dat hoort verder niemand, dit kun je ook niet delen denk ik, dat, uh, dat, is, dat is ook het, een van de leuke dingen die Audioboe wel kan en Spreaker niet, je kan berichtjes naar elkaar toesturen, ja en nu het ineens weer opgerekt is tot 10 minuten, denk ik van uh, het, het is, het is, uh, is simpeler, Spreaker is ingewikkelder, dit is echt heel simpel, dit, uh, als je eenmaal iemand volgt dan is het heel simpel om die boetjes uh, te krijgen, en je kan ze dus ook delen hè, via Twitter, en uh, dat zei je ook al, dat kan Spreaker overigens ook, je kunt bij Spreaker zelfs het de delen vast aanzetten, zodat zo gauw jij een, een dingetje uploadt, dan krijgt, komt er meteen een melding van op Facebook en of Twitter. Dat kun je uh, naar believen standaard aan of standaard uitzetten of per keer dan weer even aan of hier niet aanzetten. Spreaker ook kan een audio niet, dat is ook wel grappig. Spre Met Spreaker kan je live uh, uitzenden, dan wordt het meteen uh, geüpload. Nou weet ik niet of ooit iemand dat zal horen, want dan moet je al weer, uh, op hele vaste tijden op een bepaalde dag iets doen. Dat uh, ja wat daar nou heel precies de toegevoegde waarde van is, weet ik eerlijk gezegd ook niet zo heel goed, maar het kan. Ik heb die van jou even gevonden. Kijken of ik die wat gaat doen. Ja. ja, nu ben ik verdwaald in je foto's hoor. Ja, goedemiddag. Terwijl jij het verhaal doet, stuur ik even een leuk privéberichtje. Misschien uh, zie je hem zo nog. Ik heb hem even opgenomen. Misschien kan Tom er nog wat leuks mee doen. Ik kan hij hem ergens tussen proppen? De opname liep nog steeds. Ja, die foto's, als je één zo'n boetje gewoon aanklikt, dan krijg je volgens mij gewoon, uh, gewoon uh, die te horen. Van, uh, want je kunt nu waarschijnlijk ook mijn boes allemaal zien. En uh, nou ja, dan, uh, dat zal wel, want je zag ook die foto's. Dus ja, dan is het heel simpel. Eén zo'n boertje aanklikken en hij gaat gewoon afspelen. Wat een leuk idee. Ik vind het een leuk idee om hem zeg maar bij de fotootjes toe te voegen. Oh. Ja, daar is het een beetje voor bedoeld. Hè. Het is echt uh, mensen, tenminste dat begreep ik een beetje ook. Uh, je kan een leuk verslagje maken en dan kan je er foto's bij zetten. In de tijd dat ik hem gedownload heb, dat was in 2012. Wat, je, wat ook leuk is, je kan uh, in, in de buurt zoeken. Dan kan je kijken of er vlak in je omgeving iemand boertjes maakt. Als je je locatie uh, uh, laat uh, gebruiken. Dat is ook wel grappig. Ja, ik had er eentje in de buurt, maar uh, die uh, liet mij een, uh, wat was het, een, een, een nou ja, een, een, een of andere padsoort hoorde je daar. Die schijnt dus hier voor te komen. Okay, ja, er zijn mensen, ja, het gaat meestal natuurlijk nergens over, hè? want het is, het is wel leuk, maar het is maar net of je wat leuks vindt. Maar goed, ik vond het toen wel leuk om te doen. Ik denk, ach, ik ga een paar van die audioboetjes in de vakantie maken. Of het spreekertjes dan nu ben, ach, dat is wel leuk. Mensen luisteren daar wel naar, ook niet al te veel. Maar, maar ik had één vaste luisteraar bij Spreaker, vooral. Dat was ook wel grappig. Maar goed, het, het is gewoon wel grappig om te doen. Ja, wat je al zei, uh, audioboel vind ik uh, simpel. Spreaker heb ik even naar gekeken. Ik weet niet wat tijd geleden, omdat ik ze alle drie wilde vergelijken. Maar uh, volgens mij uh, vond ik het niet zo handig of wat dan ook. Ik, uh, er was iets mee. Maar uh, we gaan het allemaal checken. Jij gaat er een keer over vertellen, ik doe de Soundcloud. Volgens mij zag ik er nog wel eentje die ik wil proberen. Dus ik uh, hmm, kom me wel vol zo. Zijn er nog meer tips, trucs, vragen, leuke apjes? Mooi, dan ga ik afsluiten voor vandaag. En dan uh, zeg ik uh, tot volgende week. Tom is er dan ook weer. En uh, heb je leuke apjes, laat het ons weten. Uh, we, zijn, uh, ja, we willen ze best uitzoeken. En als je ze zelf wilt bespreken, ook graag. Dus um, tot volgende keer en een prettig weekend. Volgens mij een lekker warm weekend. Dus uh, tot volgende week. Doei doei. To the power. Well, move my...